ze gaan naar start en pad dan verkeer En vader staat de vriendenke bij het gemengde bad. Mama zegt dat er man een oude zij zijn ze slijmer is. En dan roept zij uit, nou kind, zee ze is hier zo fris. Ze plaatst het deelt met brede sfeer, haar vader op een Maar potro roept zijn geel. de zee zit in mijn ogen, we zand.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 De deuren, oh, oh, oh, kom ik hieruit? Is de eerste trein was al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 The <laughs>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 Hadden mijn schoonouders overal gezocht en toen ben ik op de Emmerweg nummer 6 gekomen. Dus vanuit het ziekenhuis ben ik meteen naar de weg gegaan. Wat mijn ouders hadden ingericht met Jaap Metters, die had toen ook vreselijk meegeholpen. Eh, nou, dus toen was, woonde ik op de Emmerweg. En had je nog dan iets met de zaak of het hotel? Nou het hotel was weg, maar had je nog iets de met zaak, de zaak? daar werd je altijd in ge, gehuurd zeg maar, voor, en wat, voor niks. En wat deed je daar dan?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 ik wil even over de lunchroom en het restaurant, want ik heb begrepen en ik kan het me vaag nog herinneren dat daar allemaal tegelplateau's uh, ja. waren. In de winkel waren er allemaal tegelplateau's en hoofdzakelijk ook tegelplateau's met reclame van blokker en, en dergelijke. En in de grote zaak waren hele grote tableau's, die zijn allemaal gemaakt door hijstee.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 van van de mij die gemaakt zijn. Dus die zijn behouden gebleven. Die zijn behouden. Gebleven. En je zei net daar woonde oma wie? Alle eh, oma. Hè? De, oma Mijnke. Ja, ja, Die woonde boven de zaak in de eentje. En daar had ze twee derde van, want een derde was natuurlijk ook opslag en verkleedkamers voor de kelders en de koks en de hergelijke, dat ze zich konden omkleden. Maar wat ik begrepen heb is dat uh, Oma Menke behoorlijk uh, oud is geworden. Ja, heel oud. In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 dus hij werkte niet in de bakkerij heb bijvoorbeeld? Heb ik nooit gezien. Heb ik nooit gezien. Ik heb Bert, mijn man, wel in de keuken zien werken. Maar mijn schoonvader heb ik nooit, een tante zus ook niet, heb ik nooit handwerk zien doen. Dus. Maar to, je had net over oma Lucie. Ja. dat die op een gegeven moment ook in de zaak kwam werken. Ja, de werken. laatste jaren.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 Like the clickety-clack of a train on a track It's got rhythm to spare